8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Robert Meder en Deborah Bleckenhorst. Goedenavond. Het goede nieuws voor Spanje. De banken krijgen steun. Het slechte nieuws. Tegen Italië is zojuist gelijk gespeeld. En op Roland Garros wordt als het goed is en als het droog wordt zo weer verder getennist. Maar eerst het nieuws met Gert Kluk.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 Op het EK voetbal heeft Italië met 1-1 gelijk gespeeld... tegen titelverdediger Spanje. In een zeer levendige wedstrijd kwam Italië in de 60 zestigste minuut... op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Natale. Vier minuten later maakte Fabricas voor Spanje gelijk. Zes minuten voor tijd miste Torres voor Spanje grote kans op de overwinning. Hij schoot de bal net over. De andere wedstrijd in groep C begint om kwart voor negen. Dan speelt Ierland tegen Kroatië. Frans Beckenbouw dreigt de FIFA-werkgroep... die zich bezighoudt met de spelregels te verlaten. De Keizer is verontwaardigd dat zijn voorstel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 Zo bezorgt u gehandicapte kinderen een fijne vakantie. Kijk op asmbank.nl voor de wereld van morgen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Oranje verwerkt de nederlaag van gisteren. In Frankrijk zijn de parlementsverkiezingen. De grote prijs van Canada in de Formule 1. En Ierland en Kroatië maken zich op voor hun eerste duel. Twitter ons met de hashtag R1 Sportzomer. U luistert naar Radio 1 Sportzomer met Robert Meder en Deborah Blekenhorst. Ja, het werd dus 1-1 Spanje-Italië. En de Spanjaarden konden na al dat economische nieuws... wel een betere uitslag gebruiken vandaag. Verslaggever Jessica van Spengen in Madrid. Dag, Jessica. Hallo. Hoe gaat het met de Spanjaarden? Nou, die maken zich nog niet zo heel erg druk, hoor. Ik bedoel, ze, ze maakten er gelijk al een feestje van. Bij elke mogelijkheid op een doelpunt... Oh, ik hoor zo. Bij elke mogelijkheid op een doelpunt breekt hier het feest eigenlijk al los. Er hangt een hele ontspannen sfeer. En ze zijn er heel nuchter onder. Zo van, ja, het is ons wel eens eerder overkomen dat we niet gelijk de eerste wedstrijd wonnen. Maar dan toch uiteindelijk de titel binnenhalen. Dus nee, die, die maken zich nog niet druk. Dat uh, Europees kampioenschap, uh, dat gaan ze naar eigen zeggen nog steeds binnenhalen. Goed, Jessica, blijf even hangen. Uh, we gaan naar Rome, Bas Mesters. Ook goedenavond, hoe is de sfeer daar? Nou, vrolijk. Ja, vrolijk en een meevaller, dus het, uh, het, is, het is mooi. Men is heel tevreden, men had dit gehoopt, maar niet verwacht. Nee, want uh, alleen de voorsprong werd wel heel snel weggegeven. Brengt dat enige vorm van treurnis of valt dat wel mee? Nee, men heeft hier alleen maar superlatief op dit moment. Voor iedereen die meespeelde. Het is echt, men is trots op de mannen. Men had dit echt niet verwacht. En uh, men denkt dat dit een mooi uitgangspunt is. Om misschien toch een heel mooi EK te gaan spelen. Na al die schandalen die er geweest zijn. De crisis die speelt. Nee, men is tevreden. Net zoals in Madrid. Dus Jessica, men is eigenlijk wel tevreden. Ziet nog geen grote ja, beren op de weg, om het zo maar te zeggen. Ja... Ja, het is, het is zo, het is zo. Ja, niet zo... Kijk, wij hadden gisteren natuurlijk een enorme teleurstelling... maar daar heeft men allemaal gewoon nog zoiets van... ach, op onze sloffen gaan we dit nog wel binnenhalen. Ja, nou de, de, de, ja, de Spanje heeft ook wel wat andere problemen aan het hoofd. Natuurlijk. Zeker. Dus het is uh, hier al, al snel fijn als er nu uh, gewoon lekker feest gevierd kan worden en uh, daar nuchter naartoe gekeken kan worden. En premier Rajoy had ook gevraagd, hè, van, uh, die vroeg om een alegria van de week, dus om een vrolijk bericht van, uh, aan, aan de spelers, hè, van geef ons iets vrolijks uh, om naar uit te kijken. En, nou, dat was grappig dat uh, de spelers zeiden, nou prima, we gaan heel erg ons best doen. Doeman Casillas zei wel, luister eh, premier, we gaan ons best doen, maar leg niet zoveel druk op onze schouders, want wij zijn er niet om alle problemen in het land op te lossen. Dus dat geeft wel een beetje aan dat ook zij er eh, nuchter naar kijken. Bas Mesters, hoe is dat in uh, Italië? Je kan me voorstellen met de, de aardbeving, de financiële crisis, de omkoping in het uh, voetbal, ook daar kunnen ze wel wat uh, positiefs gebruiken. Is dit positief genoemd? Ja, precies genoeg? hetzelfde. <tus> Napolitano die heeft precies hetzelfde gevraagd van de Italianen. Meteen na de wedstrijd is hij ook... dat is de president van Italië. Meteen na de wedstrijd is hij ook al in de kleedkamers geweest. En heel opvallend, tijdens de wedstrijd... las uh, de, de verslaggever het giro-nummer voor aan de Italianen... waarop je kon storten voor de mensen die slachtoffer zijn van de aardbeving. En dan nog een pikant detail. Die Natale die miste... Vier jaar geleden de strafschop tegen Spanje, waardoor Italië uit het EK vloog. En nu heeft hij zijn uh, revanche gehaald nadat hij twee jaar niet meer had gescoord in, uh, in het uh, team van de Italianen. Ja, dus uh, de sfeer is in het algemeen een stukje positiever geworden in Italië, kunnen we dat zeggen? Zeker, zeker. Uh, ze gaan er hier weer in geloven. Het is wel eens anders geweest, bijvoorbeeld toen tegen Nederland. Hè, toen ze zo enorm verloren en het meteen de sfeer er helemaal uit was. Ja. Nee, dit belooft wat goeds. Kijk, zo lossen wij de financiële crisis dan toch weer... Uh, op psychologisch gebied een klein beetje op uh, met het voetballen. <lacht> toen niet ja, sorry. Nee, ja, ik, ik vind het wel een hele mooie uitgangspunt. Ja, misschien wel bij, voor Komt jullie, je, Jessica, blijven. in Madrid. Ja, nou kijk, hier is er uh, uh, ook wel een soort van zelfvertrouwen natuurlijk. Dat is ook niet zo gek, omdat Spanje natuurlijk uh, twee jaar geleden wereldkampioen is geworden en vier jaar daarvoor uh, Europees kampioen. Dus uh, uh, ja, het voelt bijna ook wel een beetje zo, zoals je hier rondloopt, van ja, maar ja, uh, ga je nou echt aan ons vragen of dat zij nog Europees kampioen worden? Por supuesto, zeggen ze dan in je ren natuurlijk. Wij uh, gaan gewoon die titel uh, binnenhalen en dat zou trouwens wel bijzonder zijn als... Uh, ja, wij hopen dat natuurlijk niet. Maar als ze uh, Europees kampioen worden, dan zou het het eerste land zijn... wat dat twee keer achter elkaar binnensleept, dus uh, de, de titel vast zouden. Dus dat zou ja, een mooi feest opleveren. Juist. Jessica van Spengen in Madrid en Bas in Rome, dank jullie wel. Door naar Canada, de grote prijs in de Formule 1. Ronald van Dam volgt dat. Ja inderdaad, daar zijn we inmiddels gestart en in vijf ronden bezig. De zevende ronde van het Formule 1 kampioenschap. De eerste zes racers hebben zes verschillende winnaars opgeleverd. En wie wordt nummer zeven zou je bijna gaan afvragen in Montreal. De man van Paul Position, de Duizenden Sebastian Vettel. De tweevoudig wereldkampioen leidt de race. Is van Paul de dus snel vertrokken voor Lewis Hamilton met zijn McLaren. Fernando Alonso met zijn Ferrari, dat is ook de koploper in het kampioenschap. Mark Webber, de winnaar in Monaco twee weken geleden... met de Red Bull op de vierde plaats. Dan Felipe Massa, die eindelijk weer eens een beetje lekker rijdt... dit weekend in Montreal op de vijfde plaats. Nico Rosberg, de beste Mercedes-coureur op de zesde plek. Dan Paul de Resta, Romain Grosjean. En speciaal voor Tom van het Hek op de negende plaats. Op dit moment Michael Schumacher. Maar goed, het is een lange, hete race. Er kan nog van alles gebeuren. En in Canada, het is bijna het allemalo van... Uh, Canada, Montreal, zullen we maar zeggen, is altijd wat te doen. Ik moet nog even denken aan de vraag van Tom van zojuist. Ja, Hoe is het toch met Michael Schumacher? Vraag het aan Ronald. Nou ja, hij is genoemd ja, en negende. we houden hem in de gaten nog. Goed, uh, Mark Brasser in uh, Parijs. Er zou getennist gaan worden rond deze tijd. Uh, finale bij de Mannen rond 8 uur was de verwachting. Hoe staat het ervoor? Nou ja, de, de verwachting was dat ze om 8 uur zouden gaan kijken... of er getennist kon worden. Nou, Het hoge woord is eruit. Er wordt vandaag niet meer getennist op uh, roland Garros. De Mannenfinale wordt verplaatst naar morgen. Dan wordt hij uitgespeeld. Eén uur is de aftrap hier ijzer en wederdienen als het goed weer is. 6-4, 6-3 won Rafael naar al de eerste twee sets. 6-2, de derde set voor Novak Djokovic. De Serviër stond in de vierde set met 2-1 voor. Ja, de voorspellingen zijn gewoon niet goed. Ik denk dat ze ook wel een beetje kijken naar... Um, ja, weet je, het, het is het weer de hele dag al. Dan kan er ook niet heel erg lang gespeeld worden. Misschien tot een uur of negen, kwart over negen. Nou ja, goed, het regelt nog heel erg lichtjes. Dus ja, dan heeft het niet zo heel erg veel zin... om aan deze partij te gaan beginnen. Je kan je wel afvragen, maar goed, de, die discussie zal misschien ook wel een keer gevoerd of geopend gaan worden van waarom zijn ze vandaag wetende dat het zo slecht zou worden gewoon niet wat eerder begonnen. Maar ja. goed, daar zullen wel een heleboel televisiestations aan hangen en ook in het buitenland en in andere tijdzones, et cetera, et cetera. Dus dat zomaar even met twee uur uh, vervroegen, ja, dat is natuurlijk lastig. Um, ja, het is jammer natuurlijk, uh, zeker voor de mensen die vandaag een uh, kaartje hadden gekocht, die, die vandaag deze finale hadden willen zien. Fantastische finale tot nu toe. En, uh, maar ja, goed, het is niet anders. Morgen gaan we door, één uur morgenmiddag, uh, ja. dan beginnen ze opnieuw aan deze finale. Oké, okay, hebben wij wel een probleem, Mark. Ja. We hebben een spelletje tijd voor tijd. En uh, de vraag voor vandaag was, waar een paar honderd mensen aan hebben meegedaan, hoe lang duurt de tennispartij uh, de finale? Ja. Nou, die duurt heel erg lang. Die duurt dus, dus, uh, heel, erg uh, heel erg lang. <laughs> <laughs> <laughs> het is de, echte, de, de, de reële speeltijd. Dus uh, de regentijd gaat er vanaf. Ja, ja. Dus we staan nu geloof ik al bijna drie uur of zo. Twee ja. uur ja. en vijftig ja. minuten geloof ik zoiets eigenlijk. Of ja. uh, zoiets. Had ik, had ik drie punten gehad als het nu afgelopen was. Maar, ja. ja, maar dat uh, ja, ga je, zit ga je er niet Nee, Met tennis weet je het nooit, hè. Het is een Sport. en inderdaad, als er een paar spatjes vallen, die lijnen worden grakker. Die baan kan wel veel hebben, dat is het probleem niet. Maar die de lijnen worden glad en ja, op een gegeven moment wordt de baan dan wel glad. En, en zeker Nadal klaagde daarover. En, en ja, dan is het op een gegeven moment moeten ze gewoon besluiten voor het, voor het, het welzijn van de spelers, zeg maar. Om, om te zeggen, van ja, goed, dit, dit, dit kan gewoon niet. Nee. goed, uh, dankjewel. Uh, vanavond, dus uh, wat dat betreft, geen winnaar in tijd voor tijd. Dat schuiven we door naar morgen. Dus morgen hebben we twee winnaars. Sportswinners and working my way back to you. Formule 1, de Grand Prix van Canada, Ronald van Dam. Ronald, hoe is het met Schumacher? Hij lag negende. En speciaal voor Tom van het Hek vraag ik dat Daar nog ligt even. Ligt hij al tiende? Uh, nee, hij is het plaatsje opgeschoven naar de achtste positie. Maar Kijk. dat uh, kwam door de mei net te bewieren Ook de Massa die uh, maakte een foutje als een van de eerste deze race. En uh, ging in de rondte en ligt nu op de twaalfde plaats. Dit was vorig jaar, ik wil jullie niet laten schikken, een race die vier, jaar, vier uur duurde. Uh, twee uur regenonderbreking, uiteindelijk won Jensen Button de race. Ondanks zes pitstops, een botsing met Lewis Hamilton en een drive through penalty. Een gekke race. Goed, toen was er veel regen, het is nu uh, heerlijk weer. Een graadje of uh, 25 in Montreal en er wordt ook geen regen uh, verwacht. En dat zorgt ervoor dat Sebastian Vettel, de wereldkampioen... de nummer 2 in het wereldkampioenschap op dit moment samen met Mark Webber... staat hij drie punten achter op Alonso. De race leidt. Hij heeft een voorsprong van twee seconden op Lewis Hamilton. Alonso daar weer vlak achter op de derde plaats. En een klein gaatje naar Mark Webber. En die heeft op zijn beurt nu een voorsprong van 5 van vijf seconden op Paul Di Resta. Die rijdt voor het team van Force India... En massa dus weggezakt uit de top 10. We hebben 11 van de 70 ronden gehad hier in Montreal. Ze hebben dus nog even. te gaan bijna een nieuwe tijd voor tijd. Uh, prijsvraag zou ik bijna denken. Ah, hoe lang duurt de Formule 1 race? Eh? Ja, nou ja, vorig jaar. Dus 4 uur ah, Oké, okay. ja. okay. die onthouden we dan voor de volgende keer. Zo is het. Goed, inmiddels uh, marcheren we ook uh, binnen. Uh, dus we zijn uh, compleet. Wat betreft de vrienden van de avond. Mark van Hintem ook. Uh, die gaan we zo horen als we in die houtkamp hebben gehoord over Ierland-Kroatië. Uh, Tweede wedstrijd in pool C. De pool dus van Spanje en Italië. Aftrap in Potsdam kwart voor 9. En die houtkamp goedenavond. Die wedstrijd uh, volgen voor ons. Ja, toch Robert. Ierland stond één keer eerder in de eindronde 1988, ja. met Wim Kieft. Ik weet nog, ik was erbij. Ik uh, stond. Ik ook. Voor, ik, jij ook? Ja. Ik stond voor de goal van Kieft op rij 93. En na de goal van Kieft stond ik op rij 67. En hoe ik van die een naar die andere rij ben gekomen, ik weet het niet meer. Ik moest eraan denken toen ik andere tijden sport zat te kijken. Uh, niet zo gek Terwijl wel de kopbal, hè? Ja, er was geen buitenspel overigens. Oh, uh, dat, maar. Of hij het zo bedoeld had, het. Uh... Is dat is de grote vraag, maar uh, hij zat er toen in... en Nederland ging door en werd Europees kampioen. Ierland, niet. Kroatië vanavond. Ja. Uh, Ieren altijd zweervol, ook vanavond weer, kan ik me voorstellen. Tuurlijk, uh, als je het hebt, uh, wordt wel eens gekscherend... over uh, kroegteams uh, gesproken. Nou, ik denk dat die Ieren er wel wat van kunnen. Overigens, als je kijkt naar de jongste Ier in het team... Steven Ward, 26 jaar jong, uh, net als Aden McGiddy... Uh, de oudste is uh, 36, die staat op doel. Shay Given. Het is dus een heel oud team uh, met heel veel spelers boven de 30. Ja, het is natuurlijk geen topteam. En het uh, uh, is leuk dat ze erbij zijn. Hoor Giovanni Trapattoni, die nog steeds geen woord Engels spreekt, is daar de, de trainer, de oude baas van 73 de oudste trainer ook van het Die de, geen uh, Engels spreekt. Zeg je nee, echt, geen woord. Nee, echt. Dat, hij spreekt vloeiend Italiaans. Maar daar blijft het ook bij. Ja. Ook nog twee keer bij Bayern München geweest. Sprak ook geen woord Duits. En dan uh, staat er steeds een, een tolk naast. En uh, niemand begrijpt er ook maar iets van. Maar hij, uh, ja, hij, uh, hij staat daar. Giovanni Trapattoni is dus de trainer van uh, Ierland. En ja, dat team. Het is, uh, ze hebben één uh, toppertje. Maar ja, die is ook alweer 31. Robbie Keen. Die kennen we allemaal nog wel. Speelt nu in Amerika bij LA Galaxy. En speelt ook nog wat wedstrijden in de Premier League. De meeste spelers spelen of in de Premier League of in Division 1. Dus één competitie lager. Uh, uitzondering is dus uh, Robbie Keane die in uh, Amerika speelt. En Adam McGiddy, ik noemde hem al. 26 jaar, middenvelder van Spartak Moskou. Dat is een hele aardige voetballer. Daar moet je maar eens op letten. Uh, nummer 7. Overigens, heel leuk. Daar hou ik wel van. Re Republic of Ireland speelt gewoon met nummers 1 tot en met 11 op de rug. Ja. En uh, dat zijn de spelers die dus uit gaan komen. Bij Kroatië daartegen is het uh, een allegaartje Met onder andere nummer 20 en nummer 17 en zo. Maar bij Ierland gewoon 1 tot en met 11. Ja, en bij uh, Kroatië... Modric erbij? Modric wel. Uh, Nico Krantjar niet. Krantjar die uh, nog teamgenoot was van, uh, van Modric bij de Spurs. Maar Krantjar is naar Dynamo Kiev uh, verhuisd. Hij zit er uh, dus bij. Ook een oude keeper bij Kroatië. Type... Uh, overigens, uh, bij Ierland geen enkele speler in de hele selectie die ook maar in de eigen competitie speelt. De kampioen van afgelopen jaar was, uh, net als in uh, het jaar daarvoor, Shamrock Rovers. Nou, dat weet je al genoeg. Daar uh, speelt dus geen enkele speler van Ierland in de eigen competitie. Bij Kroatië, bij de startende elf, geen enkele speler die in de Kroatische competitie speelt. En dat is toch wel wat beter, daar weet Ajax alles van. Alhoewel er makkelijk werd gewonnen van uh, Dinamo Zagreb, de kampioen. Maar niemand dus in de basiself van Bidic, de trainer van Kroatië... Uh, spelend in de eigen competitie. Opvallende spelers. Uh, nee, je zei het al, uh, Modric is een uh, uitstekende voetballer. Uh, eigenlijk in de kracht van zijn leven. Uh, 26 uh, is hij nu. En uh, Modric van de Spurs is uh, de drijvende kracht op het middenveld. Uh, Serna is een goede voetballer. Nummer 11, let op die naam. En uh, uh, in de spits spelen uh, Mandzukic... Uh, van HSV en Jelavic... Uh, dat is uh, speler van Everton. Ja, uh, het zijn onbekende namen. Maar weet je, het, het leuke van dit soort wedstrijden is... je verwacht er helemaal niets van en ik denk dat het best wel aardig kan zijn. Ja, en je kan goed oefenen op je uitspraak. Ik dacht het wel, ja. ja maar ja. heb jij ooit wel eens een Kroaat houtkamp horen zitten? Nee. <lacht> <lacht> Björn Kuipers is trouwens de scheidsrechter uh, ja. uh, vanavond. Ik ben benieuwd naar de mening van uh, Mark van Hintem. De borre blijft erbij, Andy. Okay. Zeker. Mark van Hintem, uh, nog altijd hier, gaat straks natuurlijk met ons... meekijken naar uh, die wedstrijd. Ik zag je uh, ja, toch wel... Uh, hard lag op het moment dat Indy aan de rugnummers toe kwam. Ja, prachtig. Ja, daarom heb ik ook zo'n sympathie voor, uh, voor Ierland. Hè. Dus uh, doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. En ja, die sympathie heb ik nog steeds. En dat uh, komt eigenlijk uit, al voort uit die tijd van het EK. Met als bondscoach uh, Charlton, hè, de giraf. En een enorme sympathie voor dat land. Eh, omdat het de underdog is. Omdat ze met, met heel weinig bekende spelers natuurlijk eh, op een EK verschijnen. En dan eh, middels hun ongelooflijk enthousiasme en werklust... proberen iets te bewerkstelligen. Gaan ze er ook zo in? Want Andy zegt, ja, je kan er niet al te veel van verwachten. Of hè, juist daarom kan het juist heel erg leuk worden. Precies. Maar dat is Totale onbevangenheid. Ja, dat is ook het leuke. Want ook uh, de media. Hè, je weet zelf hoe het gaat bij, uh, bij de meeste landen. worden overal afgeschermd, de spelers. Maar bij Ierland mag je gewoon uh, lekker binnenlopen. Bakkie kop. Koffie meedrinken. En uh, alles is eigenlijk geoorloofd. En uh, ja, zo zitten ze er ook in. Wij komen hier om plezier te maken. En uh, we zien het allemaal wel. Ja. En kunnen ze nog voor een verrassing zorgen? Ja. Je weet nou, het, nooit. <laughs> het kan zomaar zijn dat, ze, dat ze in is. de pool een wedstrijd winnen... Waar het, uh, waarvan we het niet verwacht hadden. Ja. Maar vers zullen ze niet komen met het team. Nee. Ja. Ik kan me nog die foto herinneren van... Uh, Jackie Charlton kwast het kort voor de wedstrijd tegen Nederland... dat hij gewoon in zijn zwembroek ja. op het strand stond, ja. weet je dat ja, nog? Ja, geweldig, man. Overigens, je bent toch nog technisch directeur bij Willem II? Ja. Waarom voel je dat dan bij Willem II niet in? Gewoon nummers 1 tot en met 11 in het veld? Wij hebben dat ook. Oh, je hebt het ook? Ja, wij hebben dat ook. Oh, kijk aan. Ja. Want met die mooie shirts hoort dat er eigenlijk wel bij. Ja, eigenlijk. dat klopt. Maar we, we, we hebben het ook op, uh, eigenlijk om een andere reden gedaan... Het werd te Wij, duur om... Uh, ja, precies. Het werd nee, gek. Moest, ja, we moesten te veel shirts uh, gaan, gaan bedrukken steeds. En we hebben gewoon gezegd, van, we nummeren gewoon door. 1 tot en met 22. En daar doen we het mee. Jeetje. Ja. Dat dus, is dus een heel mooi uitgangspunt. Het ja, ja. zegt ook wat over ja. de financiële situatie van de club. Ja, van de clubs hè, in Nederland. Hè. Het is niet alleen uh, bij Willem II zo. Maar hmm. goed, je moet bezuinigen op, uh, op uh, bepaalde zaken. En uh, ja, ook inderdaad gewoon normaal gedrag. Overigens was ik laatst op een, op een voetbaltoernooi voor uh, jeugdteams. Er waren Zuid-Amerikaanse teams. En er had een merk, wiens een naam ik niet zal noemen, die hadden uh, de nummers 1 tot en met 50 gereserveerd voor alle clubs in de hoogste divisie. En dan waren de nummers 50 en, en lager... die waren dan weer gereserveerd voor, uh, voor, voor lagere divisies. Dus de uh, merknaam had gewoon nummers geclaimd. Van, nou, dat, ja. Uh, ja, dat kan uh, in die landen blijkbaar. Die ja. liepen ze met nummer uh, 73, ja. 74. Ze, ja, ik, ze vind het, ik vind het allemaal uh, ja, belachelijk. Ja, bizar. Nee, Doe maar ja, gewoon. Goed. Ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, iedere avond bellen we even met Nederlanders die wonen en werken in een van de EK-landen. En vanavond zijn dat Monique Nijhuis in Ierland, zij is er al, en Olaf Koens in Rusland gaan we ook bellen. Uh, Monique, goedenavond. Goedenavond. Woont en werkt al negen jaar in Dublin. Gaat zometeen de wedstrijd kijken, nou dan denk ik, in de Ierse pub. Ja, zeker. Ja, dat klopt, heel goed. Ja, ja dat kan bijna ook niet anders. Goede pijn erbij en uh, uh, toestel aan. Um, Die Ieren zelf zien het geloof ik wel zitten, want 93 verwachten verwacht de groepsfase te overleven. Ja, het is heerlijk optimist, meneer. Uh, als je je afvraagt van, oké. Okay, Gaan ze het daadwerkelijk redden? Ze zitten bij Spanje, Italië en Kroatië in de pool. Zou je misschien zeggen van, hmm, dat weet ik niet zo zeker. Maar een pool die uh, gisteren in het nieuws was en waarbij de mensen worden gevraagd. Gaan we de groepsfase overleven? Daar zeiden inderdaad 93% voluit. Ja hoor, dat gaat gewoon lukken. Ja, maar de vraag is, wanneer werd die vraag gesteld? Was dat direct na afloop van een avond in de pub? Neem ik aan, zo rond een uur of half twaalf. Een exit poll. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, laten we ervan uitgaan dat het uh, natuurlijk optimisme is. Ik weet niet precies wanneer die gevraagd was. Ik moest wel, moet ik eerlijk zeggen, hard om een lachen hoor. Ik had iets van, nou, de Nederlanders verwachten altijd... dat ze in de finale komen te staan. Maar die Ieren hebben zich... ...voor het eerst en voor het laatst in 1988 gekwalificeerd voor een EK. Ja. Dus om nou zo'n enthousiasme te hebben, dat vind ik echt wel geweldig hoor. Dus ik denk dat het een, een beetje onrealistisch is misschien, maar het was natuurlijk net 1-1 Spanje-Italië. Het kan alle kanten op. Zie je dat enthousiasme ook terug? Lopen mensen bijvoorbeeld in groene shirts, hebben ze vlaggetjes opgehangen, dragen ze van die rare creaties op het hoofd? Ja, zeer zeker. Uh, het is vooral groen. Uh, het, de eerste vlag is groen, wit en oranje. En uh, alles is groen, waarschijnlijk ook omdat Ierland bekend staat als het groene eiland. Dus ze hebben ook allemaal nummers, net zoals wij in het oranje... hebben zij allemaal nummers met groen in de titel. Come on, your boys in green, en dat soort nummers. Dus uh, heel veel creaties zijn ook gebaseerd op de eerste vlak... maar vooral op groene creaties. En dan kijken we over de grens even in uh, Rusland. Die begonnen natuurlijk geweldig, dankzij die advocaat natuurlijk... Uh, met die uh, dikverdiende <laughs> over, overwinning. Wat lach je, Olaf Koens, journalist van onder andere ja, ETL ja, in, in, in Moskou? Ja, dan komt het ook uh, dankzij de spelers. Hè? Dat zou kunnen, maar... Ja. Oh ja, ja, ja, dat is bijzaak. Maar hoe is er gereageerd in, in, in in, in Moskou, wou ik zeggen, maar in heel Rusland? Ja, uh, ja positief natuurlijk. Uh, wat wil je anders? Openingswedstrijd, uh, Rusland toch een beetje de underdog als altijd. Echt gewoon met 4-1 beginnen. Klaal, pats, boom. Dat, uh, ja, dat, dat vroeg heel goed aan hier in Moskou. Het was een groot feestje. Ja, en ze zijn ook erg enthousiast over Dick advocaat. Die krijgt nu een standbeeld in Rusland. Ja, nou, Guus heeft geloof ik al een stuk of negen standbeelden in dit land. Uh, Dik advocaat zal er ongetwijfeld ook een paar krijgen. Ik kan me nog herinneren dat een aantal jaar geleden uh, een hoop uh, Russen hun uh, pasgeboren uh, zoontjes allemaal de onuitspreekbare naam Guus gaven. Dus ik denk dat er over een tijdje ook wel een hoop, uh, <laughs> een hoop dikjes bij komen. Ja, is Dik ook nog een woord in Rusland? Uh, nee, gelukkig oh, niet. Dat niet. De mensen Russen kennen ook geen Engels. Dus dat, nee, uh, dat nee ik kan dat zeggen. Mee. Er zijn landen... Maar, maar goed, dat hoeft niet uit te leggen. Zeg, we hoorden net in, uh, van Monique dat het in Ierland... Uh, dat ze zich wel verkleden in, in het groen hoofdzakelijk, groen-oranje. Hoe is dat in ja. Rusland? Doen ze dat daar ook? Nee, dat is hier wat minder. Hè. Russen zijn wat, wat ingetogener wat dat betreft. Uh, je ziet ook niet heel veel slagvertoon. Ja, dat is toch een beetje in Rusland... Ja, misschien kan je het wel met Duitsland vergelijken. Met een Duitse vlag over straten op het lopen, dat deden de Duitsers vroeger ook niet zoveel. Dat doen de Russen ook niet zoveel. Dat, doet, dat gebeurt wel steeds meer, maar dat is echt nog een opkomst. Monique? En zeker mensen met gekke haardossen en zo, en, en, en winkelkarretjes door de stad heen uh, hossen. Nee, dat doen Russen absoluut niet. Ja, Monique, de, de Hollandse uh, nuchterheid is uh, daar dan misschien ook wel een beetje van kracht. Maar met jouw uh, frisse blik en dan uh, die Ieren die zo positief zijn, wat denk je dat het wordt vanavond? Mm. Ik, ik hoor Olaf een Ierland. beetje lachen, ook op de achtergrond. <laughs> ik hoop 1-0 voor Ierland. Nou, als ik heel erg positief ben, hoop ik 2-0 natuurlijk. Na de 1-1 van Spanje-Italië. Ik hoop 1-0, het zou wel een 1-1 worden. Nog even naar uh, Olaf, uh, serieuze zaak. UEFA begint een tuchtzaak tegen de Russische voetbalbond. Naar aanleiding van misdragingen van Russische fans... tijdens ja. en uh, uh, na de eerste wedstrijd, de afloop van... Uh, van de wedstrijd misdroegen. Heel veel fans zich dus. Uh, ze mishandelden een stoert rondom het stadion. Hoe is daar uh, in Rusland op gereageerd? Uh, ja, een beetje mat. Uh, uh, wat, die, wat hier uh, de reactie was... Uh, kijk, uh, voetbalwedstrijden en zijn in Rusland een beetje andere koek... Uh, dan dat het uh, bij ons het geval is. Uh, voetbal gaat hier eigenlijk heel vaak gepaard met geweld. Uh, zeker uh, de derbies in Moskou... tussen verschillende Moskouse teams en zo... Uh, ja, ik denk dat uh, de meeste Russen die die video hebben gezien... waren niet zo geschokt als dus de meeste Europeanen die die video hebben gezien. Ja. De steward, die inderdaad... In zijn zij het wel gewend? Ja, er wordt, wordt hij gewoon vaker gemest bij voetbalwedstrijden. Daar zijn ze niet heel erg van geschokt. Maar de Russen willen even aan moeten wennen. Zijn dus, ja, inderdaad, u heeft van regels waarbij... dus uh, ja, dat soort dingen in ieder geval niet mag toestaan. Ja, want het dreigt nu punten aftrek. Goed, dank jullie wel, allebei Wolf Koens en Monique Nijhuis. Het is half negen. Hier is Gert Kluuk met de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. In Frankrijk lijkt het linkse brok rond president Hollande... een absolute meerderheid te hebben gehaald bij de parlementsverkiezingen. Volgens een eerste prognose van de uitslag... heeft de socialistische partij samen met de Groene en het Front de Gauche... 31 tot 35 procent van de stemmen gehaald. Genoeg voor een meerderheid in het Lagerhuis, dadelijk correspondent Ron Linker. In Nigeria hebben militanten aanslagen gepleegd op twee kerken. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Na de aanslagen gingen woedende jongeren de straat op en zochten de confrontatie met moslims. De radicaal-islamitische groepering Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. De lichamen van 13 omgekomen passagiers uit de helikopter die woensdag neerstortte in Peru zijn gevonden in het Andersgebergte. Volgens de politie zijn de lichamen nog niet geïdentificeerd. Bij de helikoptercrash kwamen 14 mensen om het leven. Onder de passagiers was een Nederlander. De lichamen werden hoog in de besneeuwde Anders gevonden. En zijn vandaag naar een dichtbijgelegen stad gebracht. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan inderdaad zo contact zoeken met Ron Linker. En is 100 miljard genoeg om de Spaanse banken overeind te krijgen? Ierland en Kroatië trappen natuurlijk bijna af. En wie trapt er op de rem bij de Formule 1 in Canada? Ronald van Dam. Nou, dat doen ze nooit hoor. Hey, dat, uh, je zou bijna, uh, bijna dat, uh, dat rempedaal gewoon uit die auto kunnen halen. Dat zouden die jongens het liefst hebben. Uh, we hebben de eerste serie pitstops uh, achter de rug. Uh, op dit moment nog aan de leiding Romain Grosjean met de Lotus. Maar die moet nog binnenkomen. Dus gaat eigenlijk de strijd tussen Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Sebastian Vettel. Op dit moment komt Grosjean dus inderdaad binnen. Valt al terug, kunnen we zien tot. Nou ja, wat zal het zijn? 7e, 8e plaats. Hamilton was heel even die plek kwijt aan Alonso... die het beste had gedaan van de drie man vooraan met zijn pistols. Maar heeft nu de leiding heroverd op Fernando Alonso. Die op zijn beurt dan Sebastian Vettel achter zich weet. Dat betekent dat Vettel twee plaatsen heeft verloren. En daarachter dan Kimi Raikkonen op de vierde positie. 22 ronden van de 70 gehad, betekent dat we sowieso nog wel minimaal één pitstop gaan krijgen. Misschien nog wel twee voor de meeste coureurs in een Grand Prix, waar eigenlijk altijd wel wat te doen is, zei ik. Want denk nog maar even terug, hè, we nu het over voetbal hebben, 2000 was ook het jaar van het EK. Jos Verstappen reed toen voor Arrows met een speciale oranje helm om het voetbalelftal te eren. En reed toen in de regen naar een zeer, zeer knappe vijfde plaats. Nou, regen gaat er vandaag niet komen, het is een blakend zonnetje en we moeten nog 58 ronden hier of 48 ronden hier in Montreal. Verkiezingen in Frankrijk en de eerste exit polls zijn binnen. Correspondent Ron Linker in Parijs. Dag Ron. Goedenavond. Waar wijzen de eerste uitslagen op? Ja, de eerste schattingen die komen dus binnen. En daaruit blijkt uh, een ruime meerderheid voor links. Maar goed, het zijn schattingen van de eerste ronde. Hè. Zoals jullie weten, volgt volgende week de beslissende ronde. En Frankrijk heeft een districtenstelsel en in al die districten deden vandaag in de eerste ronde hele talloze kandidaten mee. Nou, In ieder district blijven na vanavond... Alleen de kandidaten over met de hoogste scores, die gaan volgende week dan weer met elkaar in de slag. Als je de uitslag van vandaag doorberekent, naar die volgende week, dan haalt links dus een meerderheid. Het is de vraag of de partij van François Hollande, de president, de partij Socialist, of die in een zijn eentje de meerderheid kan halen. Maar samen met de Groenen, de extreem linkse, front de gauche, zou het op de basis van deze schattingen een ruime meerderheid moeten zijn. Ja, mooie proef dus voor hem. Ja, ik denk dat hij tevreden is met deze uitslag. Maar goed, ik denk dat hij ook een waarschuwend vingertje omhoog houdt. Wacht maar even af, het is de eerste ronde. Volgende week weten we het pas zeker. Hoe was de opkomst, erom? Laag. Uh, ik uh, heb de laatste cijfers hier uh, 58%. Dus dat betekent dat een groot deel van de Franse geregistreerde kiezers thuis is gebleven. Heeft een beetje te maken met uh, de verkiezingsmoeheid die in het land bestaat. Hè? We hebben de presidentsverkiezingen net gehad en nu weer deze verkiezingen. Terwijl ze voor François Hollande wel... Uh, heel erg cruciaal zijn, zonder die meerderheid... die die nu dus lijkt te gaan behalen. Zonder die meerderheid zou hij zijn ambitieuze politieke agenda... helemaal niet kunnen invoeren. Maar goed, het lijkt erop alsof hij dat dus gaat halen. Volgende week dus uh, nog een ronde. Laten we dan hopen dat iedereen weer uh, een beetje van die moeheid af is... en natuurlijk wel gewoon in die stembus <laughs> gaat. Ja, daar hoopt ook de oppositie op. He. Die gingen een moeilijke verkiezingsronde tegemoet. Want het gezicht van rechts, he, de, de UMP, Nicolas Sarkozy, die is weggevallen. Dus het zag er slecht uit. Maar je kunt zeggen dat het UMP redelijk overwend is gebleven. Ze, ze liggen nek aan nek nu nog met de Partij socialist Alleen, ze hebben aan de rechterkant geen bondgenoten, geen vrienden. Dus zij kunnen geen coalitie vormen. En dus uh, is het initiatief bij links in Frankrijk. Ron Linker in Parijs. De Radio 1 Sportzomer. De dag van Oranje. Ja, uh, de nederlaag tegen Denemarken. Uh, uh, is die verwerkt een dag later door het Nederlands Elftal? Dat was een belangrijke vraag natuurlijk bij de training van Oranje. Terug in Polen ging de selectie het trainingsveld weer op. We gaan de dag uh, van Oranje doornemen met uh, Bas stichler Bas, wat is er allemaal gebeurd vandaag bij Oranje? Nou, niet zo ongelooflijk veel uh, spectaculair eigenlijk. Er is uh, een uitlooptraining geweest, zoals het eigenlijk altijd gaat na een wedstrijd. Dat is letterlijk uitlopen voor de basis. Die doen ook niet veel meer dan wat rondjes. Die gaan dan in het gras liggen om te kijken hoe de reserves zich uit schoven, Want die moeten wel hun best doen. En de reserves hebben een partijtje gespeeld. En het enige wat daarbij echt opviel is dat Joris Matthijsen helemaal normaal heeft meegedaan. En dus echt wel een serieuze training heeft afgewerkt. Dus die is uh, normaal gesproken wel speelklaar voor uh, woensdag. ja. Um, was het alleen maar praten over de wedstrijd van gisteren... of wordt er ook al overheen gekeken naar de wedstrijd van woensdag? Nee, nou vooral dat laatste eigenlijk heb ik de indruk. Want ik, kijk, iedereen bij Oranje ook weet natuurlijk best... dat die wedstrijd tegen Denemarken ook vooral een ongelukkige is geweest. Niet dat Nederland zelfs dan nou de beste wedstrijd uit zijn zeg maar, carrière gespeeld heeft. Maar toch ook zeker niet de slechtste. Um, kijk naar de mogelijkheden en de kansen die er zijn geweest. Dat was toch een beetje de teneur. Dan, als je nog een keer zo'n wedstrijd speelt, dan winnen met 3-1. Dus ik... Ja goed, ze balen wel. Maar ik heb niet de indruk dat ze zich ongelooflijk zorgen maken. En dat ze nou denken dat het roer helemaal om moet. Ja. En ik zou bijna zeggen dat ze volgens mij, als ze het mochten kiezen, dan zouden ze morgen tegen de Duitsers aantreden. Want ze willen zo snel mogelijk de kans op revanche. Ja, dat zei jo jo jo Joachim Leu, die zei dat ook. hè? Van, uh, ja, het is toch wel jammer dat ze verloren hebben, want ze zijn nu meer scherp. Nou, laten we hopen dat het zo is. Heeft Van Marwijk vandaag nog meer aandacht aan bepaalde spelers gegeven? Ja, kijk, wat Van Marwijk altijd doet op dit soort dagen is een beetje... ...over het veld banjeren en eigenlijk met iedereen die ertoe doet een, uh, een klein praatje maken. Dat heeft hij vandaag ook gedaan. Dat begon met Van Persie en toen is eigenlijk een beetje de hele selectie langs gegaan. Mm. En dat is waarschijnlijk toch even een hand op de schouder. Even, nou ja, het geval van Van Persie neem ik aan zeggen: luister je bent mijn eerste split en dat blijf je, dus maak je geen zorgen. Uh, dat soort dingen. Ja, het is toch, je moet er toch een beetje uit de put praten, want een openingswedstrijd op een EK-verlies is niet leuk. En zeker niet als dat gebeurt tegen de op papier. Ja. Het minste van je drie tegenstanders. Ja, duidelijk. De bondscoach heeft het nu wel geanalyseerd met staf en spelers. Laten we even luisteren naar de eerste conclusie van Van Marwijk. Nou, nee, ja, goed. We, bedoel, of, of, hoe je met wie je ook speelt. Uh, bedoel, we moeten niet, uh, um, uh, laat ik zeggen, in het mes lopen van de tegenstander. Uh, we willen heel graag uh, naar voren spelen en aanvallend spelen, dat zullen we nu ook doen. Maar we moeten het wel uh, goed um, gedoseerd doen. Ja, hoe En met wie je ook speelt? Uh, hoe leg je die uitspraak uit? Nou, ik vond het wel veelzeggende uitspraak, eerlijk gezegd. Want hij zegt nooit iets over de opstelling. Maar het feit dat hij hier en zegt pas op, niet in de messen lopen gedoseerd spelen. Dat betekent dat hij eigenlijk tussen de regels doorzegt dat hij tegen de Duitsers sowieso weer met twee controleurs gaat spelen. Dus met Nigel de Jong en Mark van Bommel. Zo vertaal ik het dan maar. Natuurlijk wel het een en ander gezegd. Moet je niet een van die twee inwisselen voor bijvoorbeeld van de vaart. Nou, als ik dit hoor, gaat hij dat niet doen. Nee. Het zou mezelf zelf ook niet verbazen als hij al een aanpassing doet. Maar de kans dat hij het gewoon helemaal zo laat staan blijft overigens ook groot. Maar als hij al een aanpassing doet dan denk ik dat hij nog verdedigender neerzet en nog voorzichtiger. En dan zou ik me zelfs nog niet eens verbazen als hij gewoon goed op Dirkje Kuyt weer in de basis zet Kosten van afval lui. Ja, ja, er gaan zelfs stemmen op uh, uh, dat mensen zeggen de opstelling die hij gisteren had, die moet hij tegen de Duitsers gebruiken. En gisteren had hij inderdaad die opstelling moeten gebruiken met één controleur zoals jij dat net zei. Maar zo heeft uh, iedere 16, een van de 16 miljoen inwoners van Nederland allemaal, hebben ze hun eigen mening natuurlijk. Dus voor alles valt wat te zeggen. Er is er uh, iets gebeurd in Nederland dat we nog maar 16 inwoners hebben. <laughs> nee, 16 miljoen. Zeg ik 16? Oh, 16 miljoen. Ja, ja ik ik, ik, ik, heb, ik ben al een tijdje weg, maar... <laughs> nee, zo hard gaat dat niet. Joris oh, Martijn, je ook. zei het al, die trainde uh, weer volledig mee met de groep. Hij lijkt uh, volgens mij weer volledig inzetbaar. Uh, hij heeft uh, alles meegedaan, ja. En dat was ook een beetje de planning. En, uh, hij heeft helemaal niets, hij is helemaal vrij. Dus uh, hij traint gewoon uh, morgen en overmorgen mee en dan is hij uh, er klaar voor. Dus die doet mee, Bas? Ja, die doet zeker mee. Daar is uh, geen twijfel over. Ja. Uh, maar goed, daar lag nou net niet het probleem. Uh, dus de vraag is, uh, hebben we eigenlijk wel een probleem? Moeten we dat oplossen? En, uh, <laughs> ja, toch? Als ik jou zo hoor, dan valt het eigenlijk wel mee. We hebben gewoon zakelijk gehad. Ja, dat is wat ik zei. Het is niet de beste wedstrijd van Oranje geweest, maar zeker niet de slechtste. En als je de kansverhouding ziet, dan moet je normaal gesproken, als je hem nog een keer speelt winnen met 3-1. Uh, het enige probleem is dat je dat niet gedaan hebt en dat is nou ogenblikkelijk je probleem. Want je moet nu spelen tegen een ploeg die op de wereldranglijst niet alleen hoger staat dan jezelf, Duitsland, maar wat ik ook echt als een van de grote kanshebbers zie voor de eindzegen op dit EK. Nou ja, je, als je daar tegen verliest, dan hoeft er overigens nog niet eens wat aan de hand te zijn, hoe stom dat ook klinkt. Want stel nou eens dat, maar dan wordt het rekenen geblazen, Portugal van Denemarken wint en Duitsland zelf van Nederland wint, dan heb je 0 punten uit twee wedstrijden, maar dan kun je met een dikke overwinning in de laatste tegen Portugal gewoon nog door. Hm. Um, dus het is niet denk zo dat je met de nederlaag eruit ligt, maar ja, je, je, eigenlijk mag dat niet. Het is wel een soort, zoals van het ook al eerder zei, een soort do-or-die-wedstrijd. Uh, dus dat is wel je probleem. Je hebt jezelf in een ongelooflijke, onhandige positie gemanoeuvreerd. Ja, maar goed, dan kunnen Duitsland en Denemarken het weer op een akkoordje gooien. Ik denk dat die, ja, Duits, die Duitsers, ja. die zijn wel blij als ja. Portugal en uh, Nederland naar huis gaan natuurlijk. Dus laten we daar maar niet van uitgaan, toch? Ja, maar, ja, dat sowieso. Ja. Maar ik denk dat je ook in een tweede wedstrijd in een pool waar je er nog eentje moet spelen, niet al gaat rekenen. Dat, dat komt in de derde wedstrijd misschien, maar niet uh, woensdag. Al. Tot slot uh, die enorme reis. Uh, weer terug naar Krakau. Uh, wedstrijden worden in Oekraïne in Garkov gespeeld. Is dat achteraf gezien niet een beetje onhandig? Ja, ik vind het idioot zelfs. Uh, onhandig is uh, veel te zacht uitgedrukt. Uh, het is anderhalf uur vliegen voor de heren. We nou, hebben ze gisteren de pech gehad dat het vliegveld in Kharkov, uh, dat heeft maar één baan. En er was een vliegtuig blijkbaar met een probleem, waardoor er een noodlanding was op dat vliegveld. Zonder dat dat nou heel erg was allemaal. Maar daardoor is wel dat vliegveld natuurlijk een tijdje dicht geweest. Dus dat heeft het dan nou zelf al een uurtje vertraging opgeleverd. Um, nou ja, ben je dus later thuis. Uh, het is een flinke reis. Je bent hier vervolgens anderhalve dag en je moet weer de andere kant op. Daar komt bij dat we hier in Krakau, laten we zeggen, lentetemperaturen hebben. 1, 22 graden, af en toe een zonnetje. En dat het daar bloedje heet is en benauwd. Daar komt nog bij dat we hier trainen op een gewoon grasveld... en dat daar een totaal andere grassoort in het stadion ligt... met, begrijp ik, ook nog een soort kunstvezels... Doen, waardoor dat ook allemaal weer anders voelt. Je had niet in dat stadion kunnen trainen overigens, maar toch. De omstandigheden zijn wezenlijk anders. Dan denk ik, waarom in vredesnaam hebben ze niet voor gekozen... om gewoon daar een weekje te gaan zitten, drie wedstrijden te spelen... en desnoods daarna weer terug te komen naar Krakau. Dat had ik op alle fronten, maar dan ook echt op alle fronten... verstandiger gevonden. Maar ja, het is niet anders... Nee, nou, het is, voor, het is voor iedereen vervelend. Want wij zitten ook uren in vliegtuigen. Nou, gaat het allemaal niet om ons. Maar ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat het voor spelers plezierig is om in een, zeg maar een week tijd. Uh, nou ja, hoeveel kilometer vliegen ze dan? 1300 keer 6. Ja. Nou, heel veel. Dan zit dus je over de 10, 6, 6, hè? Zo'n beetje. 1300 keer 6. nee, dat is 7800. Ja. Dan, dan zit je er nog iets onder. Maar goed. Dankjewel, Bas. is niet weinig. Oké. Okay, Tot jongens. morgen. Goed, dus. Oh. And next to me. Hier aan tafel nog altijd uh, analist Mark van Hintem. U hoort hem wellicht uh, op de achtergrond. Econoom Matthijs Bouwman en oud-hockeyster Margje Theo. Zij blijven bij ons uh, de hele avond en uh, ook tijdens de wedstrijd. Um, Margje, um, uh, we hoorden zojuist Bas uh, vertellen over hoe lastig het kan zijn... om van die enorme afstanden te moeten reizen als je ja, ergens anders slaapt... en vervolgens uh, ja, in een heel ander land speelt zelfs. Heb jij dat meegemaakt als hockeyster? Nee, en het verpaast me ook, want ik begreep dat Hans maar daar de keuze voor gemaakt had, eigenlijk al, al vrij lang geleden uit ja. en, en je hebt dat in je ja. benen zitten, dus natuurlijk dus, is het fijn om één thuisplek te hebben. Dus ik snap dat je voor één hotel kiest als het mogelijk is en niet ondertussen gaat waar, dat wordt je thuis, dat wordt zo'n kamer die richt je dusnoods opnieuw in, maar dat wordt je thuisplek. Dus ik snap dat je daarvoor kan kiezen, maar niet als je moet vliegen, dat zit in de benen, ik snap daar helemaal niks van. Kan het uiteindelijk fataal ook zijn dat je daardoor misschien op een gegeven moment zoveel moeheid krijgt dat je wellicht daarop verliest? Nee, want dat, dat is weer zo'n excuus. Dan hebben we verloren daarom. En dat zou ik ook echt heel laf vinden, maar ik, ik vind het ook geen... Uh uh, ja, je gaat arbeidsvoorwaarden creëren, om het zo maar te zeggen. Dat vind ik nou niet de optimale omstandigheden, toch? Jawel? wel? Nee, nee, ik ben het er mee eens, want uh, ja, Garkov staat er niet... en sowieso, de Oekraïne staat niet bekend uh, om zijn goede infrastructuur. Dus maar... je weet dat je tegen problemen aanloopt. Ik stond gisteravond op dat vliegveld waar dat uh, probleem was... met dat vliegtuig die een noodlanding moest maken. En we hebben ook nog een uurtje of twee uh, wachten voordat we uiteindelijk op konden stijgen uh, met een charter. Maar uh, ik, vind het een, uh, ik vind het een rare keuze, ja. Ja. Maar dat kan met een bus ook gebeuren. Maar je zou zeggen dat het er ook wel een hotel in de buurt daar is. En, ja. en sowieso het veld is anders, begreep ik. Nou, dat vind ik ook heel raar. Ja, klopt. Maar ook spelers gaan, uh, gaan zoeken, hè? want zo is het gewoon. Want uh, op het moment dat je dan verliest, en dan moet je het vliegtuig. Zoeken weer naar in. excuses in ja. dat geval. En dan moet je het vliegtuig weer in. Dan is het zo van uh, moeten we het klote vliegtuig weer in. Weer, ja. Terwijl je normaal gesproken met de bus vanuit het stadion, waar je net verloren hebt, uh, een kwartier verder in een hotel kan leven. Volgens mij is de achterliggende gedachte een beetje dat ze al naar de tweede ronde kijken. Ja, maar goed, dat... En dat ze dan terechtkomen in Polen en daar dan hun vaste plek hebben... dan het hele toernooi in dezelfde plek kunnen blijven zitten. Ja, dat is ongetwijfeld, maar dat vind ik wel heel slecht... als dat de achterliggende gedachte is. Volgens mij gaat het bij een EK is gewoon elke wedstrijd belangrijk, dus ook de eerste. Ja. Matthijs ja. Bouwman, als Spanje nou Europees kampioen wordt... hoeveel scheelt dat? Uh, 1 miljard ongeveer, omdat het sentiment dan beter wordt? Ja, nee, nou, ja daar doe ik nooit aan. Ik geloof het eigenlijk niet. Er zijn altijd economen die proberen... Uh, voetbal en economie aan elkaar te plakken. En dat is namelijk, levert namelijk hele leuke persberichten op... en leuke veel aandacht in de pers. Ja, maar dat doe ik niet. Nee, nee. Maar ik, koppel het, dat, ik, ja. ko ik koppel het aan sentiment. Ja, dus maar, of het nou oh, door voetbal komt ja. of door het mooie weer... Er is veel onderzoek naar gedaan... en het is niet hard te krijgen dat uh, voetbaloverwinningen leiden... tot meer consumptie. Bovendien, of de Spanjaarden nou moet veel, veel meer moeten consumeren... is natuurlijk ook de vraag. Nee, maar de stemming in het algemeen? Ja, ja. ja. Of werkt ja. dat gewoon helemaal niet zo in de economie? Um, de problemen van Spanje zijn een stuk fundamenteler... dan dat je het met een, opgeluid op een, leuk, een leuke avond en een goede borrel uh, kunt oplossen. Dus... Maar kan niet elk positief geluid een beetje helpen... Uh -huh. Ja hoor, <tie> zeker. We het gaat zeker. Zo. Zodra Spanje wint, dan kunnen we al ons geld terugkrijgen van de Spanjaarden. En is het probleem gewoon voorbij. <tie> ik, als, je, als je kijkt naar, uh, naar Duitsland. Hè, als je, die hebben natuurlijk een, een fantastisch tenooi gespeeld een paar jaar geleden. En die hele natie is daarvan opgeleefd. Ja, nee, af, Hernieuwd zelfvertrouwen. Uh, de economie uh, daar gaat ja. veel beter dan ja. uh, in de omringende landen. Ja. Dan denk ik van ja, voetbal kan enorm veel uh, teweeg brengen. Dus ik denk ook echt dat uh, uh, een, een land dat Europees kampioen... Wordt een enorme economische impuls kan krijgen. Ja, nou ik, ik hoop het. Ja. En dan, uh, dan, dan hoop ik zeker nu helemaal dat wij kampioen. Maar, maar ja. kan, het, kan het wel andersom? Kan je, kan je wel een land uh, de, de, de dip inpraten, om maar zo te zeggen? Uh, ja, je, je, kijk, natuurlijk spelen sentimenten en gevoelens een hele grote rol in, uh, in de economie. Maar ik denk niet dat mensen zo uh, dom zijn om meer uit te geven. Of hun gedrag te veranderen ja. op het moment dat ze zich prettig voelen. Dat gaat toch uiteindelijk echt om, om besluiten over je geld en wat je ermee doet. Ja. Het gaat niet goed in Ierland trouwens. Want Kroatië is heel blij en die houdt kan. Ja, want ze hebben gescoord via Mario Mandzukic, de man van HSV. En het is heel snel het snelste doelpunt dit toernooi. We zitten natuurlijk nog maar aan het begin van het toernooi. Maar toch, het is 1-0 voor Kroatië geworden. Die meteen ongelooflijk begonnen, alles op de aanval... En uh, ja, dat uh, levert toch een heel aardig uh, doelpunt op. Een voorzet vanaf de rechterkant via de rug van de verdediger van de Ieren. Op het hoofd van Manchukic en de oude Shea Given. Ja, hij is 36, uh, gaat wat uh, strammer richting de hoek. En dat is te zien ook, maar het is een goede kopbal, Goed geplaatst, Shea Kiven kan er niet bij. Bal in de hoek en zo heel snel, na een paar minuten spelen al 1-0 voor Kroatië. Hé hey Mark, hij ging eerst op zijn knie zitten, ja, je dat? Ja, dat? is een <tie> prachtig doelpunt hoor, want uh, uh, qua coördinatie natuurlijk fantastisch. Hij moest eerst naar de grond dan heel snel herstelt hij zijn. Hij ging dus zijn knieën ging op één knie zitten ja. en kopte hem toen naar binnen. Goed, uh, eens even kijken of... Uh, wel is Schumacher, Roland van Al? Dat is wel hoor. Uh, niet in de top 10 uh, op dit moment. Kijk. Het zal uh, Tom van het Hek uh, plezieren <laughs> dat hij slechts uh, twaalfde ligt. Ja, het is een rentrée. Goed, hij, uh, twee weken geleden stond hij eigenlijk op pole position. Maar had hij de pech dat hij nog een uh, strafje moest uitzitten van een Grand Prix eerder. En uh, konden die pole position uh, niet uh, verder verzilveren. Ja, het gaat nog niet zo lekker met Michael Schumacher uh, sinds zijn Grand Prix. En ik uh, ben benieuwd of ze hem houden volgend jaar uh, of het einde van het seizoen. loopt zijn contract af. Uh, laten we ons concentreren op de andere mannen. Uh, vooraan we zijn halverwege de race in de uh, nog 34 ronden van de 70. Lewis Hamilton nu een voorsprong van 4 seconden in zijn McLaren. Ten opzichte van Fernando Alonso, de koploper in het wereldkampioenschap. Met zijn Ferrari, Vettel in de Red Bull op de derde positie. En dan Raikkonen en Perez Raikkonen van Lotus, de herintreder uit Finland. En Sergio Perez die het ook af en toe zo verrassend goed doet in de Sauber. Ik denk hiervan dat ze allebei maar één keer gaan stoppen. Zij liggen vierde en vijfde. En daar dan weer achter. Hij wordt een beetje opgehouden, de Australiër Mark Webber. Nico Rosberg doet het met zijn Mercedes een stukken beter dan Michael Schumacher. Die ligt zevende. En Romain Grosjean met de Lotus op dit moment op de achtste plaats. Maar we weten dat de Formule 1, ja, het is een technische slijtagesdag. Hoge temperaturen, hoe ga je om met de banden? Dus uh, laten de heren vooraan zichzelf vooralsnog uh, niet rijk rekenen. Ja, 0-1 daar bij uh, Ierland-Kroatië. Klein dipje voor uh, Ierland. Matthijs Bouwman, economen, hadden het uh, zojuist over uh, ja, de positieve effecten... die zo'n toernooi toch ook wel kunnen hebben op bijvoorbeeld een land. Is het toeval dat, dat in deze pool uh, drie landen zitten die het wat moeilijk hebben? Ierland, Spanje, Italië? <laughs> ja, ja, het is denk ik wel toeval, want het was een, dat was een loting. Maar wat dan nog opvallender is, <laughs> is dat alle eurolanden in de problemen hebben zich gekwalificeerd voor, uh, voor dit toernooi. En we missen Finland volgens mij in Oostenrijk. Ja. He, dat is zeg maar, de, de, de jongens aan de goede kant. Nederland en Duitsland doen dan wel mee, maar het is een. Uh... Dat is toch toeval? Ja, dat is denk ik dat is wel. Ook dat de loting nee. zo ge <laughs> Nee, nee, nee, het is toeval van dat, dat, ze er, dat ze in deze pool zitten. En het is natuurlijk ook toeval dat ze zich toevallig allemaal gekwalificeerd hebben. En het uh, was nog toevallig als Griekenland er natuurlijk ook nog bij, had gezet. Ja, precies. Dan, ja. Overigens. Uh, nou, je zit erbij, hè? Ja, maar niet in deze pool. Nee, nee. Als, je, als je kijkt naar het effect op die economie... want ik zat er nog wel even over na te denken... Uh, Dat jullie mooi, willen het, gaan... zet, het zet je dus wel aan. Ja, ja, jullie willen gaan wel een positief mooi. effect. Nou goed, een <laughs> akkoord. Mensen voelen zich prettiger. Gaan harder werken of gaan meer besteden. Of uh, we zoeken naar oplossingen in plaats van problemen. Oh, mooie Alleen stelling. het eerste wat we doen is drie dagen niet werken. Wat we gaan. Wat weegt nou het ja. zwaar? Ja, maar die drie dagen. Uh, Dat da, da wordt da word geconsumeerd. Wordt een beetje volgens mij. Dat zeg je tegen Mark van Hintum. Hoeveel jaren carnaval heb jij er inmiddels al op? Nou, bijna 44 onderweg. Ja, ze hebben net een aantal feestdagen geschrapt. Ze hadden ook wel erg veel feestdagen, verplichte vrijdagen. Ze hebben overleg gehad met het, met het Vaticaan. Dat ze ook een paar onduidelijke katholieke feestdagen mochten schrappen. Dat helpt echt voor economisch, economische groei hoor. Dus dat, als je dat weer vervangt voor een paar uh, voetbalfeestdagen, ja, dan schiet ze toch weer achteruit. Ja, daarom is het toch ook altijd bij ons die discussie over tweede Pinksterdag en tweede Paasdag ja. en al dat soort ja, dingen. Ja, nou, dat, dat levert gewoon een paar procentjes weer op die je elk jaar pakt. Ja, je kan ja, het een beetje tegen elkaar op. wegstrepen dan dus. Feest nee. omdat we gewonnen hebben, maar daarna gewoon weer ziek op het werk. Ja, het ja. zit niet op zo, hè, natuurlijk. Markje waar ben jij een uh, nieuwsvreter? Volg je dit ook allemaal, hoe de situatie in Europa zich Ja, is ja, ja, absoluut. Ja? Ja. Hoe doe je dat? Uh, nou nee, dat is niet zo moeilijk tegenwoordig. Met, uh, je wordt ermee overvallen. Volgens mij links de Blackberry, rechts de iPhone en dan de iPad in het midden. Daar ben ik nieuws voor. Er zit een knopje aan de bovenkant. <laughs> ja, die kan uitzetten, ja. <laughs> nee, ja, maar ik uitzetten. Nee, ja, ik luister veel radio en uh, nee, ik check wel alles al. Maar je wil het ook weten? Ik wil het weten, ja. ja. En ik wil er altijd een mening over hebben en het is heel irritant. Heb je dat altijd al gehad? Nee, nee, eigenlijk niet, nou je het vraagt. Ik denk dat ik toen ik hockeyde minder op het nieuws zat dan, uh, uh, dan later. En dat kan zijn omdat ik nu ouder ben... of omdat ik toen echt uh, oogkleppen op had. Dat kan natuurlijk ook. Ja, misschien dat je iets anders te doen. Of misschien bestond het ook niet in, in extremes zoals wij dat nu hebben. Nou, het was natuurlijk niet zo makkelijk uh, voor ja. de hand. die kon niet even, even checken en even, even langsheppen. Uh, we gaan het uh, zo meteen ook uitgebreid met jou hebben... Ook, uh, over jouw rol in de richting van uh, de, de sporters die na de Olympische Spelen gaan. En daar speelt Twitter ook een rol in. Ja. Er is geloof ik geen Twitter verbod. Nee, hè, voor nee. de sporters, maar het wordt wel dringend geadviseerd om het vooral niet te lezen. Hè? Nee, nee, ook niet. We nee, hebben het gewoon uh, eigenlijk met een met een heel leuk uh, groepje oud sporters. Uh... Uh, Mark Huizinga, Erwin Wennemars, Johan Kenkhuis en uh, Bas van der Goor en ik gevraagd om gewoon eens te kijken... van goh, wat zouden we nog bij kunnen slijpen uh, naar aanloop naar de Spelen toe? Dat de vraag was van, uh, van Chef de Mission, van Maurits Hendricks. En een van die dingen, het is nu natuurlijk best wel de Twitter-games... denk ik, en, en Facebook. En je bent het zo gewend. Is het dan slim om het te doen of niet? Nou, we hadden daar uh, eigenlijk een soort van dromen denken doen... hadden we bedacht als, als, als thema. En bij denken vonden we dat we dat aan de kaak moesten stellen. En wij zullen zeker niet zeggen, want ik ben zelf allergisch... voor dat, uh, dat vingertje, zo zeker niet zeggen... Je moet het niet doen. Maar we hebben het gewoon aan de kaak gesteld. Het was heel leuk in de wereldwijde doorzetting. We hadden wel gevraagd of ze het dan niet uit wilden zenden. Maar iedereen deed dan toch mee. Zodat het echt besloten was. Echt alleen maar voor de sporters. En niet kijk ons, wat we voor de sporters noemen. Echt alleen voor de sporters. Het was een hele grote opkomst. En, en daar hebben we het gewoon aan de kaak gesteld. Gewoon van, nou ja, wat vind je ervan? En de hoekiedames waren eigenlijk de eerste die hun hand opstaken. En zeiden, ja, wij gaan dat niet doen. Wij gaan drie weken van tevoren stoppen. Is dat niet ja, je... heel dramatisch? Gewoon meteen Cold Turkey als je eerst. Ja, dat twittert. Zei ik ook. Ik heb wel eens begrepen ja. dat ze soms zo vijf uur op sociale media doorbrengen per dag en dan ja. in één keer niet meer. Ja, maar daarom stelde je het, het, niet erger? Ja, maar daarom het aan de kaak. Want als je dat dan pas beslist op het moment dat je gaat en je ziet eigenlijk dat de rest of je hebt de wedstrijd verloren en de rest zegt van, nou ja, maar jij zit ook te twitteren en je moet dan stoppen, ja, dan volgens maar, mij maar waarom, heb je daar afgekeken. Er is de discussie van geen seks voor de wedstrijd, maar geen, niet twitteren voor de wedstrijd. Misschien is het, het, het, Misschien het is wel net zo'n verslaving als seks. Ja. <laughs> ja. Maar waarom moet je niet twitteren? Dat is, je ligt op die hotel. Nee, nee dat, vooral nee, niet. Nee, nee. Nee, nee, nee, want we moeten het afronden, ja. want okay. zit er bijna op. Ik kan het nee. heel kort uitleggen, Maurice Hendricks heeft het uitgelegd. Als jij als sporter uh, kort voor een wedstrijd leest dat je vreeslijk ik uit vorm bent, omdat misschien toevallig iemand dat op Twitter Marge. heeft gezegd, kan dat invloed hebben op je, op je gestel, of iemand kan zeggen dat je juist heel goed in vorm bent, of wat er ook. Daar ga je dan over nadenken, en dat kan invloed hebben op je prestatie. Martje, ja. heb ik dat goed uitgelegd? Ja, heel goed samen. ik ben in te huren over. <laughs> We gaan naar uh, Ierland tegen uh, Kroatië. Nog even kort voor 9 uur. En die houdt kan. Ja, na nou 3 minuten al 1-0 voor Kroatië. De Ieren zijn een beetje van die klap bekomen. Proberen in de aanval te gaan. Onder andere via Damien Duff. Die we kennen van Fulham. Van Martin Jol, 33 jaar jong. Damien Duff. Veel clubs gehad. Aardige voetballer. Maar geen echte supervoetballer. Maar toch, Ierland probeert het te doen. Maar het wil volgens nog niet lukken. Nu dan misschien een oh, aardig duwtje in de rug. Cool. En Björn Kuipers heeft dat gezien. En gaat een vrije trap geven. Op een heel mooi punt. En dat zo vlak voor het nieuws. Namelijk uh, zeg maar anderhalve meter buiten het strafschopgebied. En uh, ja, dat heeft hij wel goed gezien. Een klein duurtje in de rug. En er uh, uh, wordt een uh, vrije trap voor gegeven. voorgegeven. Twitter op even topers. naar Björn dat, uh, dat je nog 40 seconden hebt als je wil. Uh... Ja, maar dat reden we dan niet Robert. Want uh, hij kijkt wel, maar... Uh, tenminste, dat neem ik niet aan. Maar uh, dat redden we niet voor het nieuws. Uh, het is natuurlijk spannend. He, dan doen we net alsof het zondagmiddag is. En bij welk veld komen we na uh, het uh, nieuws van 9 uur het eerst. De vrije trap ligt klaar voor Ierland. En misschien gaat hij erin. En misschien ook niet. Dus na het nieuws zeg ik of het 0-1 of 1-1 staat. Dat wordt nog spannend straks dus. En die houtkamp met uh, de uitslag daarvan. En natuurlijk ook nog aan tafel zometeen. Matthijs Bouwman, Margit Theeuwen en Mark van Hintem. Wij zijn één. En het legioen. Volg het EK bij de publieke omroep. Ja, daar krijg je toch echt een brok van in je keel. Die moet er, die moet er. Kijk op Nederland 1. Vandaag komt Oranje op 4 met lopen. Ga naar mos.nl. Is dit de laatste penalty? En luister de Radio 1 Sport Het is de tolpunt. erbij Wij zijn één. En nu zijn ze weer samen. Morgen in de krant gevraagd nieuwe woonboot Bij de publieke omroep.